Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Prinses Amalia en premier Rutte worden extra beveiligd. In de Telegraaf staat dat de politie en het OM bezorgd zijn over hun veiligheid. Misdaadjournalist John van den Heuvel. Dat het communicatieonderzoek in het kader van een uh, groot onderzoek naar kopstukken van de Mokko-mafia... Uh, het lijkt alsof er gesproken is over uh, ja, snode plannen, ontvoeringen, uh, aanslagen... in de richting van premier Rutte en uh, prinses Amalia. Amalia is net begonnen met studeren en woont sinds kort kamers in Amsterdam, maar volgens de Telegraaf woont ze vanwege de dreiging voorlopig ergens anders. KLM annuleert vandaag 34 vluchten die vanaf Schiphol zouden vertrekken. Toen ze op verzoek van Schiphol? Het vliegveld wil de komende tijd minder reizigers. een tekort aan beveiligers wordt het anders te druk. Een man die vorige week in Roon bij Rotterdam werd opgepakt en onwel werd, is gisteravond in het ziekenhuis overleden. De politie probeerde de agressieve man vorige week te taseren en stuurde een politiehond op hem af die hem beet. Hij werd kort daarna onwel. Het dorpje Holten staat dit weekend in het middelpunt van wereldwijde belangstelling. In het Twentse dorp vindt dit jaar het WK touwtrekken plaats. En voordat de professionals vandaag aan de slag gaan mochten gisteren de amateurs al beginnen met trekken. Dat was te horen bij Hart van Nederland. Oh! Het is een hele exclusieve sport, dus direct is gelijk vol gas na de start. Heel veel druk, kracht erop en volhouden met z'n allen. 1200 mensen van over de hele wereld komen dit weekend naar het dorp voor Toutrek Festijn en daar zijn ze trots op. Ze komen echt van de hele wereld, Zuid-Afrika, Amerika, Japan, Taiwan, China en natuurlijk veel uit Europa. Ja, dat is, dat is heel leuk. Je rijdt er zo heen, je staat op eigen grond. Al die ploegen over heel de wereld komen hierheen en dat is toch wel heel mooi om hier mee te maken. Het weer, er trekken buien over het land, soms met hagel en onweer. Af en toe is het ook zonnig, bij maximaal 16 graden. Ook morgen veel buien en nog wat kouder dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor flinke vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Zaandam zijn twee rijstroken dicht. Hou rekening met een half uur vertraging. De file begint bij Purmerend. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-planstaalige muziek. En die muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld door Kort Draai, Daar bedanken we hem hartelijk voor. En de rust die is weer wedergekeerd in Zandvoort. Hè. Vorige week eh, de Grand Prix van Nederland, oftewel de, de Formule 1 hier in Zandvoort. En eh, ja, het was druk in Zandvoort. Weinig auto's, want die werden allemaal tegengehaald... en de bewoners natuurlijk, en, uh, en natuurlijk de mensen van het circuit zelf. Maar voor de rest, uh, alle bezoekers moesten met de trein komen. Ja, pak een beet, 300.000 bezoekers. En ZFM Zandvoort was natuurlijk het hele weekend live op het circuit van Zandvoort. En uh, ja, we kijken uit naar het nieuwe jaar, 2023... met de nieuwe Grand Prix van Nederland hier in Zandvoort. En dan hopen we natuurlijk wederom dat uh, Max Verstappen ons weer blij gaat maken. Alhoewel, vandaag uh, heb ik mijn twijfels of hij ons blij gaat maken in Monza, want uh, hij start geloof ik als zevende vanmiddag, dus uh, ja, het wordt spannend. CFM Zandvoort, als overigens hoorde u onze herkennismelodie. en dat was van Louis Davids, het weet je nog wel, oudje, een opname 1928. En de volgende artiest is Lodewijk Ferdinand Diebe, geboren in Den Haag op 19 april 1890 en overleden hier in Zandvoort op 24 juni 1959. En we hebben het over Lou Bandy, en u hoort hem nu met uh, Louise, zit niet op je nagels te bijten. Wat, wat vies, Louise. Louise was een leuke meid... ...van nauwelijks 18 jaar. Ze was een petit vuus, ...maar dat was geen bezwaar. Maar zij beet op haar nageltjes... ...dat vond er nog een straf. En telkens als ze weer begon... ...riep mama, bleef toch af. Louise zit niet... ...op je nagels te bijten. Wat, wat vies. Je zult met dat bijten je vinger verslijten. Wat, wat vies, Louise. Hou met dat bijten op, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes zijn toch geen lollies, lieve op. Louise zit niet op je nagel te bijten. Wat, wat vies, Louise. Men heeft er kleine nagels. Maar zij heeft trots die mosterkuren toch niet afgeleerd. Ze ligt er nu de mosterd, dat besmult toch niet zo pijn. Alsof er kleine vingertjes van vliesproketjes zijn. Louise, ze zit niet op je nagels te beten. Wacht, wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vinger verslijten. Wacht, wat vies, Louise. Oh met dat bijten, oh, anders het je.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 Louise zit niet op je nagels te bijten. Wacht, wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Wacht, wat vies, Louise. Hou oh, met dat bijten nog, oh, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes zitten toch die logisch, lieve pop. Louise zit niet op je nagels te bijten. Wacht, wat vies, Louise.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 Voor een ijsoms en een appel. Dinsdags met veel andere slaven achter het aardse slijk aan draven. Woensdags konkelen intrigeren om te blijven existeren. Donderdags voor zijn belangen een boezemvriend een vlieg afvangen. Vrijdags denkt hij zal ik failliet gaan, maar hij vraagt weer nieuw krediet aan. Als de zaterdag begint, start hij voor de laatste sprint. Dat is de zesdaagse van het leven De tredmolen van het bestaan Slechts zondags een je even. En dan weer van voren af aan In de baan In de baan S'maandag zegt zo'n huisbaas Dokje Of ik ontruim je dochtergokje Dinsdags komt men hem bedelen Met twee knussen dwangbevelen S'woensdags drie ellendelingen Met diverse rekeningen Donderdags iets afbetalen Of men komt zijn fort weghalen Vrijdags komt zijn vrouw hem nekken, die heeft niets om aan te trekken. Zaterdags heeft hij een sof, laat zich scheren, op de prof. Dat is de zesdaadse van het leven, de tredmolen van het bestaan. Slechts zondags, dan rust hij heel even. En dan weer van voren af aan, het gaan, in de baan. In de baan. S maandags avonds bridge bij Meijer. Die speelt altijd vals, die vrije. Dinsdagavond Britsje bij Janssen, die zit op zijn vrouw te schansen. Woensdagavond film gaan kijken, droomt hij s'nachts van bloed en lijken. Donderdag zit hij te schwitsen, want zijn schoonmoeder komt plitsen. Vrijdags vredig met zijn beiden thuis, dat eindigt meest met scheiden. Zaterdags weer hand in hand, met zijn hoofd nog in het verband. Dat is de zesdaagse van het leven... ...de tredmolen van het bestaan... ...slechts zondags dan rust je leven... ...en dan weer van voren af aan... ...in de baan. In de baan. En zo zien we alle dagen... ...mensen racen... ...mensen jagen... ...tanden knarsen, sprinten, trappen... ...om een concurrent te lappen... En bij het jachten naar wat prijzen, vroeg verouderen en vergrijzen. Enkele sterke koenen eindigen als kampioenen. Maar bij menig arm hangt de dood aan het achterwieltje. En dan wordt hij op zijn post door een ander afgelost. Dat is de zesdaagse van het leven, de tredfmolen van het bestaan zondags zonderst rust in leven, en dan weer voltoren de baan, in de baan, in de baan. Weer een stukje muziek van Louis Davids... de man waar we elke week weer dit programma mee openen... met je Nog wat Oudje. En nu hoorde jullie Louis Davids met De Zesdaagse... en daarvoor de klima Hawaiians dus met Sarina, een kind uit de Dessa. En we gaan door met muziek van de Voortak... een dansorkest- en smartlappenband uit Oud-Gastel... opgericht door Henk en Kees Tak. En later kwamen hier nog Kees en Stak bij. Die zijn er geen familie, alhoewel ze wel dezelfde achternaam dragen. De band ging in 1972 uit elkaar... En Henk ging daarna samen met zijn vrouw verder als het duo Corrie en Henk. En in 1983 kwam de groep weer bij elkaar voor een reeks reunieconcerten. En nu hoort ze nu de voortak met kusme nog eenmaal. Kusme nog eenmaal voordat je gaat. Kusme nog eenmaal. Het punt om voor goed uit mijn leven te gaan, jouw ja, mooie belofte, daar denk je al lang niet meer aan. Ik wens je het beste: er is toch niets meer aan te doen. Kom geef me je hand, maar en dan voor het laatst nog een zoen. Kus me nog eenmaal, voordat je gaat. Kus me nog eenmaal, voordat jij me verlaat. Laat ons vergeten, wat tussen ons heeft bestaan. En als vrienden uit elkander. zeg je het laat me steenkoud Dat jij van die ander en voortaan van mij niet meer houdt. Ik laat het niet blijken, maar ik heb in mijn hart veel verdriet Zou graag willen huilen, maar tranen die helpen me niet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 Ja. Oh. Als ik s'avonds slapen ga.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 30, ik weet niet of ik het goed heb uitgesproken. Is een, uh, ja, een Belgische, Italiaanse componist. Muziekproducent en zanger. Met een kenmerkende Hese stem. Nou, u kent hem. We hebben hem wel regelmatig gedraaid. En uh, is de tiende verhuist hij naar België. En vandaar ook uh, de Nederlandse muziek. En trouwens, hij spreekt ook een stukje uh, Duits. Dat hoort u zo meteen. Rocco Granata met Melancholie. Nee. is de that... Jouw ogen keek, je mond en jouw vriendelijke last. Die mooie tijd met jou daar in die kleine Spaanse stad, die heeft me toen geluk gebracht. Kijk ik in je blauwe ogen, dan gaat mijn haar wat sneller slaan. Dan zijn Mogen, want ik weet dan, we horen bij elkaar.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 Zandvoort nee, uit Zandvoort met Mario Zandvoort Geef een kus aan. La la la la la la la Ik zou toch zo graag met jou was trio De roch met Geef me een kus en daarvoor de Sanchez met Kijk in je blauwe ogen. CFM Zandvoort, de volgende artiest, is geboren in Hermuiden op 8 augustus 1937. En hij is verhuisd naar Stockholm. En daar is hij overleden op 12 november 1987. We hebben het over Cornelis Vreeswijk, Nederlandse zanger en liedjeschrijver. En in Nederland boekte Vreeswijk geen grote successen. Maar in Zweden, waar hij sinds zijn jeugd woonde, werd hij een icoon van de popcultuur en de muziekgeschiedenis. En als u hem hoort, dan denkt u van... Zweed, het is toch Nederlands? Ja... Wij kennen hem als Nederlands artiest, maar hij kan dus blijkbaar ook zingen in andere talen. U hoort hem nu Cornelis Vreeswijk, maar daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Luistert u maar. Och het is misschien wat laat, maakt ik je wakker. Maar ik heb iets dat om jou gaat, luister alsjeblieft.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 ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet, daarom noem ik je. I'm on the right. I come. Wat maar ja, ook deze vogel is gebekt. En als zij zijn opinie vrij mag fluiten, dan leidt dat wel eens tot een schok-effect. Je mag nochtans de waarheidsdrang niet stuiten. U hoort dus nu het koele intellect. In plaats van een romantisch tweet-tweet-tweet, Andevi is voor mij geen lustobject. Zij heeft de kleur van stoffig malachiet, is slijmerig en wiek en lang gerekt. Scherp en realistisch uiten, gezien We de weerzin die ze bij me wekt. Toch kunnen vele mensen er niet buiten. Jawel, ik heb dit feit met zorg gecheckt. Wat mij betreft, ik zeg het expliciet: want hey, wie is voor mij geen lustobject? Het spijt me dat zo'n pessimistisch lied vanavond aan mijn keel gaan moest ontspruiten. O, droevig kan het lot zijn dat men trekt?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 Die regelmatig voorbij komt in dit programma. Zandvoort uit Zandvoort. Het was uh, het orkest onder naam het kleine nachtegaal. En daarvoor hoorde u Dokter Anders P met Ann Davy onderweg zometeen. Een opname in 1937 van Auguste Laat met uh, Heide Witska. Maar eerst hoort u de plaat die ook regelmatig in dit programma voorbij komt. Willy en wilke Albert, vader en dochter met een reisje langs de Rijn.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 Want in de maanenschijn, schijn, schijn, met een lekker potje bier, bier, bier, aan zwier, sier, sier, sier. drie, die bier, bier, bier, zo reis je met een nieuw wedstrijd, schijt, schijt, schijt. Allemaal in de kajuit, juist, kajuit. Dit is zo deftig, is zo fijn, fijn, fijn. Zo reis je langs de rumadern ganz was bist du schön nicht Rik op, riko wordt zo so Oeh ja ze reisje langs de rein rein rein sah Rijn, Rijn. man des stein stein stein schijn, schijn. schijn. Mijn, de bier, bier, bier. Arbe, bier bier bier bier op de rivier, bier bier spier, spier, bier bier bier bier bier bier bier bier bier bier bier bier schuif, schuif, schuif. Juif, juif. Het is zo dertig, het is zo fijn, fijn, fijn Zo'n reisje langs de rij Bij Mannheim kwam er bliksem, het begon te waaien Mijn tante riep, het schip vergaat, we zijn voor de haaien Zij vloog naar de commandobrug. brug R Vier, vier vier alles vier vier vier vier Op rivier, vier vier vier vier vier vier vier vier vier vier Een liever met vier schuit, schuit, schuit. Allemaal in de in de vier vier vier vier vier vier is vier fijn, fijn, fijn. vier reis je vier Vroeger vier vier even. En kan overleg, ook op en weg, had men geen pech. Men reed elkaar toen niet bij voorkeur tot kruis, maar kwam nog heel uit huis. Duurde het wat lang, men was niet bang, want alles ging zijn rustige gang. Nu hoort bij struipende gedierte het paard, en wordt al zeldzaamheid bewaard. Hey, in Die nou, die is zeker ziek, dat is een stuk antiek. Valt goed of vet, wordt niet gelet. Maar heb je wel een cabriolet. Ook in de liefde is de voor een vraag. Hoor maar het meisje van vandaag. Geen afstand in vandaag een hindernis, als maar benzine hullen denk je Hey de Wietka, vooruit die gaat, dan morgen het komt niet meer te pas.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 Die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Ik heb toch zo last van die aanzelligheid. Die is gek wat ik zeg, maar zijn huis ben ik wij. Wie kan me vertellen waar woon ik? Die me netjes naar huis brengt, beloon ik. Die redt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 beloon die me netjes naar huis brengt beloon ik die recht... Tantje Hendricks met Waar woon ik? En daarvoor nou voor een opname tegen 1937. Het was august de laat met Heide Wiska En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Als u nogmaals wilt beluisteren... aanstaande zaterdag tussen 12 en 1... wordt het programma nogmaals herhaald. En uiteraard ben ik er volgende week zondag weer op 9 uur een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud holland muziek. Ik wens u zometeen veel plezier met jazz op zondag. Hier op zier van Zandvoort alleen maar mooie jazzmuziek. En ik laat u achter met de harmonie van Kromenie. Oftewel, Doris, naam van de Tom Anders met de harmonie van Kromenie. Ik wens u een hele fijne zondag en uh, misschien tot ziens. De harmonie gaat nooit verloren. De harmonie